Middernacht, het begin van woensdag 12 september. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson zou graag met de SP samenwerken in een kabinet... maar volgens Samson halen de partijen samen geen meerderheid. Hij reageerde daarmee in het nos lijsttrekkersdebat op een vraag van SP-voorman Roemer. Volgens Roemer moet Samson duidelijker voor links kiezen. Samson zei dat de SP en GroenLinks het dichtst bij hem staan... maar benadrukte dat het eerst over de inhoud moet gaan.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 Het Nederlands elftal heeft ook de tweede WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Budapest versloeg Oranje Hongarije met 4-1. Jermaine Lenz scoorde twee keer. De andere Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Bruno Indi en Klaas-Jan Huntelaar. De Hongaarse goal werd gemaakt uit een strafschop. Nederland had de eerste WK-kwalificatiewedstrijd al met 2-0 gewonnen van Turkije. Het weer, de komende uren neemt de bewolking toe... en komen vooral in de kustprovincies buien voor. Het koelt af naar een graad of negen. Overdag wisselend bewolk met in de ochtend enkele buien. De middag verloopt grotendeels droog. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Lijsttrekkers vechten deze dagen om de gunst van de kiezer, ook vanavond weer. En in die debatten voeren al dan niet noodzakelijke bezuinigingen de boventoon. Op Radio 1 willen we deze dagen in de NCRV-programma's Lunch en Casa Luna... verder kijken dan de waan van de dag. En daarom praten we aan de hand van zeven thema's... met bijzondere denkers over hoe Nederland er in 2025 uit zou kunnen zien. Goedenacht... Van harte welkom in ons Huis van de Maan, waarin we vannacht praten over die bibliotheek die open wordt gehouden door buurtbewoners. Over dat buurthuis waar bewoners het voor het zeggen hebben. Over een door betrokken burgers opgezet lokaal energiebedrijf in Groningen dat investeert in de regionale economie. Voor dat soort ontwikkelingen is er zelfs een nieuw woord bedacht, de Doe-democratie. Mijn gast van vannacht is stadssocioloog en politicoloog Marijn Ouden Amsen. Als promovendus doet hij bovendien onderzoek naar populisme aan de Universiteit van Tilburg. Marijn, goedenacht. Welkom in ja, de casa Luna. Burgers die het heft in eigen handen willen nemen bij bibliotheken, bij energiebedrijven, buurthuizen, woningcorporaties. In Hoge Loon in Brabant is er zelfs een eigen zorgcoöperatie opgericht. Waar komt die hernieuwde betrokkenheid van burgers vandaan? Nou, Ik denk uh, aan de ene kant uit een zeg maar, hernieuwd gevoel van noodzakelijkheid. Dus mensen hebben het gevoel dat, dat de oude instituties die er zijn... het, het oude maatschappelijk middenveld dat er is... Uh, de publieke sector, dat, dat die niet altijd aan hun behoeftes tegemoet komt. Uh, en dat men daardoor weer een nieuwe uh, vormen van organisatie gaat opzetten. Dus uh, we zien eigenlijk dat... Uh, Bijvoorbeeld uh, in uh, de, de kinderopvang dat ouders hun eigen crèches opzetten omdat de kinderopvang voor veel, veel mensen bijna onbetaalbaar is. Uh, je ziet het ook uh, eigenlijk steeds vaker dat er een soort van vorm van participatie van de burger wordt gevraagd. Uh, maar ook dus dat ze hun eigen organisaties opzetten. Dus het komt niet alleen voort uit bezuinigingen. Dat voorbeeld dat je net noemt hè, over de kinderopvang... dat heeft dan misschien te maken met het feit dat de officiële opvang te duur is. Maar deze beweging heeft niet alleen met bezuinigingen te maken. Nee, ik denk dat, dat het beleid uh, voor een gedeelte te, te maken heeft met bezuinigingen. Dus men, men ziet eigenlijk dat uh, de komende jaren... Uh, er meer uh, bezuinigingen gaan plaatsvinden in de publieke sector. En uh, probeert er eigenlijk een soort van methode te vinden... Uh, waarmee vrijwilligers vrijwilligerswerk eigenlijk die, die, die plaats uh, in kan gaan nemen. Of, of corporaties, of in ieder geval initiatieven vanuit de samenleving zelf. Uh, dat heb je aan de ene kant. En dat is voornamelijk een beweging van bovenaf. Mm -hmm. Dus dat zijn uh, beleidsmakers, uh, politici die dat als een soort van uh, een, een, een nieuw instrument zien. Uh, en aan de andere kant heb je gewoon mensen van onderop, die gebruik maken van uh, nieuwe technologieën, die gebruik maken van het internet. Uh, die bezig zijn met nieuwe vormen van energie. Uh, maar ook die, die bezig zijn in hun buurt. Die bezig zijn uh, met de zorg, uh, et cetera. En, en die uh, gewoon het gevoel hebben dat er iets nieuws nodig is. En ik denk ja. dat dat te maken heeft met uh, eigenlijk een soort van crisis... die al uh, heel lang zijn beloop heeft in de publieke sector. Dus... Uh, dus je, je, je kent dat interview met uh, Fortuyn vast wel, dat kennen we allemaal. 2002, waarin hij de, de islam een, een achterlijke cultuur noemt. Uh, daarin spreekt hij ook over de publieke sector. als, als iets, uh, ja, eigenlijk een soort van uh, vrij verrot instituut. Uh, anoniem, grootschalig. Uh, waar iedereen elkaar de baantjes toeschuift. Uh, en doet hij een soort van oproep om uh, zeg maar. Ja, het initiatief weer aan de burger te geven. En, en uh, dat de, de, de politiek moet mensen erbij betrekken. En dus je ziet eigenlijk vanaf, in, vanaf die opkomst van Fortuyn... heb je eigenlijk al een enorme legitimiteitscrisis uh, in de publieke sector. Uh, en de staat eigenlijk die, die verkeert in een soort van... Uh, ja, men ziet het als een soort overblijfsel van iets uit het verleden. Uh, en daar heeft men als oplossing heeft men toen marktwerking bedacht. Dus aan de ene kant het uh, privatiseren en verzelfstandigen van, van uh, instituties. En aan de andere kant het introduceren van marktlogica binnen de publieke sector. Dus, uh, de, bijvoorbeeld uh, de woningcorporaties die uh, uh, als, als marktspelers werd geïntroduceerd. De woningcorporaties, maar Energiebedrijven. ook... Energiebedrijven... Uh, ik denk ook aan de, uh, de targets in het onderwijs. Dus dat is het nieuwe publieke management. Mm -hmm. uh, dat uh, vanuit de Verenigde Staten en Engeland kwam overgevlogen. Dus heel erg het idee van. We kunnen mensen in de publieke sector niet vertrouwen. Uh, zij moeten zeg maar prikkels krijgen. Zij moeten targets halen. Dus dat zie je nu bijvoorbeeld in de zorg. Dus dat, uh, dat de zorg zeg maar vermarkt wordt. Uh, gedeeltelijk door, door targets te interesseren. Je ziet het in het onderwijs waar ik uh, op de universiteit zit. Daar moet ik zoveel punten halen elk jaar door te publiceren. Uh, en we zien eigenlijk dus dat, dat die hele vermarkting van de publieke sector... Uh, ook uh, op haar grenzen is gelopen. En dat dat in veel gevallen uh, nieuwe problemen heeft veroorzaakt. Als maar mag je, mag je dan zo zeggen dat burgers zich een beetje gemangeld voelen... tussen aan de ene kant die overheid en aan de andere kant die, die, die, die, die markt? Ja, en dan zie je dus nu dat er een, een nieuwe vorm van organisatie is, dat nog de overheid, nog de markt is. Uh, en en dat, dat zijn vormen van corporatie, van uh, vrijwilligersinzet. Uh, en dat, dat noemt men uh, in, in het buitenland, noemen we dat, dat soort van de commons, in het Nederlands noemen we dat uh, gemeengoed. Uh, en dat is een, een ander type organisatie, wat hele zeg maar, ja, uh, historische. Uh, zijn we daarmee bekend? Maar... Hoe ver gaat die uh, vorm van organisatie terug dan? Nou, het, zeg maar, de, het gemeengoed komt, komt, de naam komt van Meent. En Meend is, is een Meent uh, is oorspronkelijk een stuk boerengrond die gemeenschappelijk werd beheerd. Dus men had. Uh, ik, ik, ik, ik ging in deze winter schaatsen met mijn vader bij de Ankeveense Plassen. Uh, daar kwam ik uh, langs een zwembad, dat heette De Meent. En uh, de weg die daar langs voerde, heette ook uh, De Meent. Je hebt hier ook de Hilversumse Meent, dat is een wijk van Hilversum? Ja, en, en je hebt nog andere vormen daarvan. Je hebt de Brink en de Mark. En, uh, dus dat, dat vind je overal in Nederland, vind je dat soort plaatsnamen terug. En vroeger waren, je had je dus in de middeleeuwen. Uh, Coöperatieve vormen van organisatie. die uh, langzaam zijn verdwenen. door verstatelijking, door, uh, ja, door ruilverkaveling, modernisering, uh, liberalisering. Nou ja, al dat soort dingen. Uh, en, uh, maar die nog, zeg maar. dat hele model van gemeenschappelijk beheer. Van, van een stuk grond. Het is niemands eigendom, maar iedereen heeft gebruikersrechten. en mm -hmm. gebruikersplichten. Uh, dat is wel heel erg interessant en dat is, wordt nu zijn er heel veel denkers uh, die zowel internationaal als op lokaal niveau uh, zeg maar opnieuw aan het denken zijn van nou goh uh, is dat niet een alternatief ja. zowel voor zowel de tekortkomingen van, van de overheid uh, die loge bureaucratie de centralisatie uh, als de tekortkoming van de markt. Dus eigenlijk is dat een soort derde weg die ingeslagen wordt. Maar tegelijkertijd wordt een eeuwenoud wiel opnieuw uitgevonden. Ja, ja, ja. Dus het is een, een, in die zin is het een eeuwenoud oud wiel dat het teruggaat eigenlijk naar, naar de middeleeuwen. Uh, aan de andere kant is het uh, ook een terugkeer naar, laten we zeggen, het begin van de 20 e eeuw. Toen bijvoorbeeld. Uh, ja, de, de arbeidersbeweging uh, allerlei corporaties creëerde. Uh, de ziektefondsen bestonden ook uit corporaties. Je had een heleboel verenigingen. Je had uh, tegelijkertijd natuurlijk uh, de, de christelijke zuil die haar eigen organisaties had. Uh, dus je, je had in die, in die tijd een enorm gemeenschapsleven... Uh, wat langzamerhand na de oorlog uh, steeds verder verstate, uh, verstatelijk is. Geïnstitutionaliseerd, geprofessionaliseerd. Waarmee, waarmee mensen eigenlijk uh, het contact uh, zijn kwijtgeraakt. Dus mag je bijvoorbeeld zeggen dat, dat waar vroeger de woningcorporatie van jou en mij was... is die nu van die mensen daar in, uh, in dat flatgebouw? Ja, nou ja... Is dat een beetje het gevoel wat er bij mensen heerst? Ik denk dat dat uh, gedeeltelijk bij mensen heerst. Als, als ik kijk naar... Amsterdam-Noord of Amsterdam-West, dan hebben mensen... Je, je woont in Amsterdam, in men, je kent het dus dat ook heel goed. Ja, als, ja, ik heb het nu over Amsterdam natuurlijk... maar ik denk dat je dat in de verschillende delen van het land zal zien... dat men eigenlijk de, de woningcorporatie als een soort van vijand ziet. Dat uh, denkt van, goh, dat is een beetje zoals je huisbaas. Ja, niet, daar ja, ja, ben je ja. ook niet blij mee, zeg nee. maar, als je, als je gewoon privaat iets huurt. Terwijl je vroeger onderdeel was van die woningcorporatie. Het was jouw corporatie en nu is het de moloch die jouw vijand is. Ja, dus je had natuurlijk ook vroeger, dat, dat was, je, was je lid van een woningcorporatie. En je had enige democratische controle ja, ja. daarop. En ik denk dat we, we hebben heel erg over het hoofd gezien hoe uh, eigenlijk die aan de ene kant de verstaatelijking en later ook de vermarkting uh, eigenlijk ook een, een soort van een, een democratisch tekort hebben gecreëerd... Uh, in het maatschappelijk middenveld en, en in delen van wat voorheen de publieke sector was. En dat kan dus nu hersteld worden voor een deel... door wat men nu is gaan noemen do-democratie. Wat vind jij van dat woord? Ja, nou ja, het rijmt. Uh, dat, dat is, <laughs> lijkt me... Uh, ja, do-democratie, ik vind het op zich wel, wel, wel een goed woord. Het, het komt van de DIY natuurlijk, van uh, doe-het-zelf-democratie... Uh, alleen in die zin is het natuurlijk veel te simpel. Want uh, je moet het met andere mensen samen doen. Het is een heel erg complex proces. Uh, en het is ook niet zoiets van... Uh, een beetje dat, dat gamma-imago, dat, dat klopt niet helemaal. Of de praxis, weet je. Uh, het, het is Heel vaak gaat dat met vallen en opstaan. Het is niet zo dat, dat je binnen no time een, een organisatie hebt opgezet. Uh, of dat je... Uh, een buurtcentrum kunt overnemen. Nee, nee. De term uh, ja. is dus eigenlijk te bedrieglijk simpel. Ja, ik denk dat het uh, een beetje te guruachtig achtig is. Een beetje. Uh, ja. wat, wat kun je eronder verstaan? Onder die ik, ik gebruik het woord toch nog maar even hoor. Doe democratie. Gaat dat ook voor uh, het organiseren van een straatfeest? Is dat ook een vorm van doe democratie? Of voor, voor uh, uh, die meneer of die mevrouw die altijd voor zijn uh, oude ouders uh, zorgt? Nou, ik denk dat je er. Het, het ligt er heel erg aan. Het is een soort van een concept dat, dat gebruikt wordt door verschillende partijen. Dus je hebt. Iedereen maakt er een beetje zijn eigen ding van. Dat, mm -hmm. dat zie je nu op dit moment. Uh, maar uh, ik, ik denk dat je het zeg maar. Je kunt wel bepaalde uh, bepaalde kwalificaties daaraan verbinden. Dus je kunt zeggen van nou, goh, uh, het is iets wat publiekelijk toegankelijk moet zijn. Uh, het, het, iets, het is iets wat. Uh, op coöperatieve wijze uh, gerund wordt uh, door mensen die geen professionals zijn. Um, nou, in, in die zin kan je er nog wel een, een aantal dingen noemen, denk ik. Uh, maar ik denk dat dat de twee belangrijkste eigenschappen zijn. Ja. Um, jij noemde Pim Fortuyn, hè? die legde de vinger op de zere plek, zei je. Um, mag je stellen dat wat dit betreft de politiek gefaald heeft... dat dit een antwoord van onderop is op een falende politiek? Ja, ik denk het zeker. Ja, maar ik denk dat, dat er, dat is ook nu het hele probleem van de verkiezingen... is dat er heel erg weinig debat is over echt... hoe gaan we daadwerkelijke problemen aanpakken. Het zijn allemaal van die one-liners. Uh, het, zeg maar het spelen met procenten, met uh, CPB-berekeningen. En uh, ik, ik denk dat mensen de grotere verhalen missen. En, en ik wat denk... bedoel je met de grotere verhalen? Nou ja, over de inrichting van de samenleving... over de toekomst van de publieke sector. Ik denk dat het een, een, een heel belangrijk debat is. Uh, Fortuyn heeft zich natuurlijk... Uh, die is heel erg hard tekeer te gaan uh, tegen de publieke sector... waardoor het nu eigenlijk het imago heeft verkregen... als een, een sector die gekoloniseerd is door het PvdA... die, die elkaar de hele tijd baantjes toeschuiven. heeft dus dus niet terecht een... natuurlijk. N nou, ik denk dat er wel een gedeeltelijk daarvan natuurlijk... Uh, dat daar wel een waarheid in zit. Maar het is natuurlijk een heel erg overtrokken beeld. Het wat beeld is, is te negatief dan het in werkelijkheid is. Ja, ja zeker. Dus in, in die zin is het... wordt er. Pim Fortuyni zei ook van... ja, de markt, dat is democratie. En een democratie is dat je een maatpak in, uh, in Hongkong kan bestellen. of zo dus Je kan alles wat je wil. De consument krijgt daar heelt alles. Daar hield hij ook van, hè, van, maatpakken. Ja, ja daar hield hij van heel erg van natuurlijk. Uh, en ik denk dat in die zin... Um, men heel erg uh, heeft overschat eigenlijk wat uh, de markt kan brengen. Uh, Want we hebben nu gezien wat marktwerking zeg maar, kan teweeg brengen... zeker als je kijkt naar de financiële sector. Mm -hmm. En ik denk dat er gewoon geen... Er is heel weinig debat geweest over zeg maar, de problemen binnen de publieke sector. Uh, men heeft gedacht, nou goh, dan, uh, dan gaat de markt het oplossen... of dan verzelfstandigen we die organisaties... Uh, en nu zien we eigenlijk dat er bijna geen enkel debat is over, over marktfalen. Dus in die zin uh, praten de politici ook nu weer over de hoofden van de burgers heen? Ja, nou, ik denk dat het niet alleen de politici is die, die, die, die dit type debat genereren. Nou, ik denk nou, dat, dat zijn nu de debatten die we allemaal volgen natuurlijk, hè, met het oog op ja, morgen. Ja, maar ik denk dat het ook de media is die, die een dergelijke, dergelijk format eigenlijk een beetje pusht en, en, en initieert... Uh, ik weet niet of mensen behoefte hebben om, om 15 keer een, eenzelfde type debat te zien... waarin mensen in één minuut uh, een wereldvisie moeten uitleggen. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een probleem als je kijkt... nou ja, wat zijn de dingen die opgelost moeten worden in Nederland? Kun je dat... Kun je dat in een one-liner kwijt? Nee. nee. Nee, en je verwijt ook de media dat ze die politici misschien te weinig tijd geven om die wereldvisie te ontvouwen. Ja, er was iemand die zei van, nou goh, waarom worden die politici niet uh, allemaal uitgenodigd uh, voor een type gesprek als bij zomergasten. Waarin ze ruim de tijd krijgen om eens uh, flink uit te pakken met, met hun ideeën. Uh, en ik denk dat dat een heel erg uh, goed plan zou zijn. Ja, om ook die burger weer meer te bereiken. Nou ben jij uh, socioloog, stadssocioloog. Je woont al jaren in, in Amsterdam. Je bent ook politicoloog uh, overigens. Um, hoe heb jij die beweging zien ontstaan in Amsterdam? Die beweging uh, ja, die we dan toch voor het gemak maar even do-democratie zullen noemen. Nou ja, zoals ik al eerder zei, het wordt ook wel samenredzaamheid genoemd. Samenredzaamheid, prachtige woorden toch allemaal. Samenredzaamheid. Ja. ja, ja, het is echt, wauw. Ik kan het zo inlijsten. Ja, op uh, borden levert dat heel veel punten op. <laughs> ja, nou ja, dus, zoals ik al zei, het is aan de ene kant iets van onderop. Uh, dus er in Amsterdam natuurlijk als een beetje een rebelse stad... met uh, nog steeds uh, een... Eigenlijk m, dingen die, die uit de jaren tachtig nog komen. Hè? Uh, een heel erg sterke cultuur van zelforganisatie... en zelfinitiatieven uh, opzetten, zelfbedrijfjes uh, opzetten. Dus dat is er eigenlijk uh, altijd geweest in Amsterdam? Dat is er altijd geweest. Maar is dat de laatste jaren ook versterkt weer? Nou, ik denk wat je dus nu ziet is dat, dat de overheid wegvalt. Dus als je kijkt naar... dat uh, voorbeeld wat je noemde dat buurthuis in de Indische buurt. Dat is gewoon, de overheid heeft geen geld uh, om dat op een professionele manier te runnen. Ja, en dat buurthuis uh, in de Indische buurt in Amsterdam, dat ja. wordt echt gerund door burgers. Ja, dat wordt dus nu dus echt uh, gerund door, door de buurt. Dus je hebt natuurlijk wel een aantal professionals die, die zeg maar dat faciliteren. Etcetera. En hoe, hoe faciliteren die professionals dat dan? Nou, ik, ik weet niet precies uh, tot aan in de nuances hoe dat gaat. Maar ik neem, aan grote dat zij, ik neem aan dat zij de vergaderingen voorzitten... en dat zij zeggen van nou, u mag uh, dan een, een, een koffie- uh, of een theekransje organiseren... maar uh, dan moet u het wel zelf organiseren. Of, uh, want... We doen het niet meer zoals op de oude manier. Dat alles nee, nee voor die professionals die organiseren geen tekenhandjes meer. Dat moeten de burgers zelf doen. Of moeten de gebruikers van het buurthuis zelf doen. Alleen die professionals die faciliteren. Uh, neem ik ook dingen als brandveiligheid. En die faciliteren uh, misschien een planning of een, of een uh, uh, ja, soort uh, uh, overlegstructuur. Nou ja, zoals uh, zeg maar, mijn, mijn eigen ervaring bij dat type. Uh, de type in organisaties is dat je eigenlijk heel... Je moet erop letten dat de organisatie open blijft. Dus dat, er, dat iedereen kan komen aanlopen en daar mensen een initiatief kan komen. Dus je hebt een aantal mensen nodig. Die burger die uh, moet uh, zich betrokken uh, blijven voelen. Die moet ook zijn ei kunnen blijven leggen. Ja, maar tegelijkertijd moet je dus ook uh, ervoor waken dat er niet één groep burgers is die zegt: Van nou, goh, wij nemen dit pand over. Nee, niet alleen maar BATIC-cursussen. Uh, uh, uh, ja, ja, precies. Uh, en uh, goh, wij gaan hier, uh, we kunnen deze middelen heel goed gebruiken. Maar ja, dus dat ik, lijkt nee. me wel een precair evenwicht. Want het zijn de burgers die dat buurthuis runnen, die ervoor zorgen dat dat altijd niet een succes wordt. Die professionals die, die leiden dat al uh, uh, faciliterend in goede banen. Maar waar uh, grijpt de professional in? Als er te veel de batenclubjes komen. Ja, dat, dat is... Uh, waar mag ik de professional en, en, ingrijpen? Nou, ik denk dat de professional moet op sommige punten uh, ingrijpen. Dat ik denk, gebeurt wat, ook in dat buurthuis in de Indische buurt. Ja, over de Indische buurt zou ik het niet weten. Ik was zelf betrokken bij een project in, in Nieuw-West. Uh, waar we met enkele architecten en uh, mensen van... Ook, ook in Amsterdam, een, he? Ja, het is ook in Amsterdam, sorry. Ja. Ik spreek nogal vanuit een Amsterdams perspectief. Uh, bezig waren met buurtbewoners. die uh, daar zeg maar, een volkstuin aan het opzetten waren. en tegelijkertijd een, uh, een, een keuken. een buurtkeuken. waarin eigenlijk uh, ja, de, de vrouwen uit de buurt elke week samenkwamen om te koken. er waren allerlei workshops, uh, et cetera. Uh, maar je moet dus dan wel zeg maar, een, een professional hebben. die zeg maar, het openhoudt, uh, die uh, processen begeleidt. Uh, die ervoor zorgt dat de enige controle is op hoe, hoe het loopt met financiën, et cetera. Uh, en dat is dat is natuurlijk het punt van als je als je een, een, een zelforganisatie of uh, een, een halve zelforganisatie hebt, je moet een, een bepaalde methodiek hebben hoe je daarmee omgaat. Uh, je moet een uh, je moet het in de structuur gieten. De je een moet het manier. in de structuur gieten. Je maar moet dat ging daar hebben. niet goed daar in dat nieuw west? Nou daar kwamen uiteindelijk uh, alle op op een aantal conflicten uit. Dus wat je ziet is dat mensen die vrijwilligerswerk gaan doen, die hebben heel erg sterke meningen over uh, wat ze daar willen gaan doen. En ook heel gemotiveerd uh, natuurlijk. Die zijn heel gemotiveerd. Ja. Uh, dat zijn uh, vaak ook karakters. Uh, en dat kan leiden tot, tot conflicten. Uh, ook omdat je in de meeste buurten gewoon heel veel verschillende mensen hebt rondlopen, die ook ja. normaal ook niet met elkaar uh, uh, omgaan. Dus je, je krijgt al snel, uh, wat sommige mensen zeggen over zelforganisatie, is dat het kan leiden tot een vorm van segregatie. Uh, dus, uh, ons kent ons. Hè? Dus de mensen voelen zich het meest comfortabel in een omgeving. Uh, met andere mensen die ongeveer vergelijkbare opvattingen en gedragingen hebben. Maar als je zegt dat het kan leiden tot segregatie, dan hè, normaal is zo'n buurthuis ervoor om hun buurtje samen te brengen. De mm -hmm. bewoners van zo'n buurt. Het kan dus ook leiden dat bepaalde groepen zich buitengesloten voelen. Ik noem maar een heel, heel klein voorbeeld. De, de, de meest enthousiaste buurvrouw organiseert maar weer eens een straatbarbecue. Terwijl de helft van de straat er eigenlijk helemaal geen zin in heeft. En toch eigenlijk gedwongen wordt om met een aardappelsklater naar het avondje toe te gaan. Dat is, dat is eigenlijk ook een vorm van... Nou een, ja, misschien wel een iets dictatoriale uh, burgerparticipatie. Ja, je moet dat open en democratisch houden. En wat wij dus het probleem hadden in Nieuw-West... Um, was dus feitelijk dat er um, verschillende groepen mensen waren... die het heel slecht met elkaar konden vinden... maar wel allemaal die ruimte wilden gebruiken. Uh, en dan op een gegeven moment... Dan uh, waren er conflicten over het budget. En, uh, en, er, en die professionals die waren niet in staat om, om uh, die belangen met elkaar uh, eh, ja, eigenlijk uh, gelijklopend te maken. Nou ja, je hebt, je hebt nog een ander probleem. Is dat, dat, de mensen die eigenlijk dat soort organisaties runnen, zijn meestal mensen met sterke sociale vaardigheden. Uh, uh, waarschijnlijk uh, hoge opleiding, uh, meer vrije tijd, uh, et cetera. Zeg maar de. Maar je hebt aan de andere kant ook een heleboel mensen... zeker in, in, in Nieuw-West, in Amsterdam... Uh, die wiens sociale vaardigheden misschien niet zo sterk zijn. Uh, uh, die niet hoog opgeleid zijn. Die uh, bijvoorbeeld uh, niets van accountant... Uh, of die nog nooit een Excel-sheet hebben gezien, laat ik het zo zeggen. Um, nou ja, dus da, da, daar moet je ook mee, mee kunnen... Uh, kunnen omgaan. Dus en wij dat hadden niet zeg iedereen maar, gegeven. Natuurlijk. Wij hadden een groep en we, het plan was eigenlijk dat wij binnen een jaar langzamerhand uh, de, de organisatie aan hun zouden overdragen. Uh, en dat lukte niet. Nee. Maar ook omdat er zeg maar, de, de conflicten waren. Maar, maar Aan op... wie ligt dat dan in de eerste uh, plaats? Ligt het dan aan de mensen die dat buurthuis moeten gaan runnen? Of ligt het aan uh, uh, falend uh, toezicht of, of falende leiding? Maar je had het nou, ook over die professionals die wel degelijk in zo'n uh, voorbeeld belangrijk zijn. Ja, ja, nee, wij, ja, er was natuurlijk ook een. een het, het probleem was ook dat de woningcorporatie uh, uiteindelijk niet uh, zich wilde committeren uh, aan het financieren van echt iemand die daar dan fulltime mee bezig zou zijn. Want er gaan. is natuurlijk wel geld voor nodig. Dit soort initiatieven kunnen niet zonder geld. En dat geld zal voor een deel of uit de overheid vandaan uh, betrokken moeten worden of uit de markt moeten komen. Ja, dat is, dat is het hele idee dat wordt gegenereerd. En dat komt eigenlijk ook een beetje uit Engeland overwaaien... van een big society. Een big society? En een big society is ongeveer hetzelfde... van de democratie uh, en de samenredzaamheid. Het idee dat de overheid uh, eigenlijk kan gaan korten en dan uh, het initiatief uh, overdraagt aan, aan de gemeenschap. Maar als dat geld er dan niet komt, in dit geval van de woningcorporatie... dan, dan is er dus meteen een probleem. Ja, precies. Dus dat, dat gaat niet zo makkelijk. Nee, daar bij jouw buurthuis in Amsterdam-Nieuw-West ging het mis. In die Indische buurt gaat het goed. Um, leveren dit soort ontwikkelingen dan in, ook inderdaad... want de overheid kan korten, zeg je net. Leveren dit soort ontwikkelingen dan ook echt geld op... Ja, nou ja, wat ik las van, van het project in, in die buurt... is dat ze eerst een budget hadden van zes van ton... en dat is dan omlaag gegaan naar drie ton. Dus in die zin uh, levert het wel degelijk geld op voor de overheid. Maar de vraag is natuurlijk van... is het een universeel model dat je op alles kan toepassen? Zoals men lijkt te denken als je die uh, beleidsplannen leest. En ik denk van... Waar uh, liggen de dat het grenzen wat dat betreft? Nou, ik denk dat de grenzen liggen dat het elke keer... Uh, uh, het vormen van een zelforganisatie is een heel erg uh, fragiel proces. Dus iedereen moet aan bod kunnen komen, uh, iedereen moet zijn ei kwijt kunnen. Uh, maar tegelijkertijd ook uh, mensen moeten tijd hebben. Uh, en dat is niet. Uh, die, je hebt niet heel veel mensen die uh, zeeën van tijd hebben om te investeren in het opzetten van uh, een buurtorganisatie. Moet er moet ook beloning tegenover staan. Maar dan krijg je gelijk een probleem. Van, uh, je beloont één, één persoon. Uh, maar misschien heeft, steekt er iemand anders net evenveel tijd in. Nee, maar je moet dus, als je zoiets opbouwt, moet je er uh, 100% van uit kunnen gaan. dat de mensen die meewerken ook hun uh, beloften gestand doen. Dat ze op tijd op de vergadering zijn. Dat ze hun uh, rapportje zullen schrijven. Dat ze de Batenclub zullen leiden. En dat die niet uh, drie keer in de week zeggen: ja, we kunnen niet vandaag. Dit slaagt alleen maar als mensen volstrekt betrokken zijn. Ja, dus het is een heel. Uh, ja, het, het, het, ik denk dat nogal onderschat wordt... Uh, hoe ingewikkeld het, het creëren van zo'n proces is... waarin mensen betrokken kunnen raken. Ik denk dat het uh, uh, als het een soort van democratiserend proces is... waarin mensen echt zelf uh, de touwtjes in handen krijgen... Dan, dan juich ik het heel erg toe. Maar als het gewoon een manier wordt voor de overheid... Uh, om zijn handen af te trekken van delen van de publieke sector... onder het mom van... Uh, lost u het zelf maar op, dan denk ik dat het een, een, zeer, een zeer kwalijke zaak is. Daar praten we straks uh, verder over. Want de uh, doe-democratie, zoals het dan wel genoemd wordt die uh, ja, wordt ook goed onthaald uh, bij bepaalde politici. Met name na het verschijnen van het rapport... Uh, Vertrouwen in burgers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Een rapport dat ondanks, uh, ondanks in mei uh, verscheen. Ook uh, meer recent verscheen nog een rapport van het ministerie van binnenlandse Zaken... Uh, waarin eigenlijk dezelfde conclusies getrokken worden. Daar gaan we het straks verder over hebben, Marijn uh, Oudenaamse. Maar eerst muziek die je hebt meegenomen. En met die muziek ga je vrienden voor jou uh, gelukkig maken... Ja, nou ja, het thema is zelforganisatie en uh, doe het zelf. Dus uh, ik dacht, uh, een, een, een leuk bandje bij mij uh, in de stad. Een leuk bandje bij jou in de stad. Ze zullen je dankbaar zijn. Les croissants terribles zijn dit. Ik zit in een fanfare, ik ben ik best soldaat, lid van de reserve die op een trommel slaat. Stram in de houding, sta ik steeds paraat. Het muzikale onderdeel van het apparaat. Maar ik wil wel eens schieten in het ritme van de drum, zo rond de per minuut, haalt geen enkele gun. Ja, ik wil wel eens schieten in het buitenland. Hoe ben ik in godsnaam bij de vang? Zat ik maar in Oeroeskan achter een vet kanon Ze zeiden maar je ogen dan en dat dit echt niet kon Een baan heb ik gekregen, maar niet die ik graag wil Nu zit ik in het leger, maar blijf mijn wapen stil Maar ik wil wel eens schieten in het ritme van de drum zo Zoal ronde per minuut.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 In mijn strekke uniform sta ik op de landingsbaan. De jongens komen terug. Ik ga tussen de vrouwtjes staan. De rink erheen te reten snikken in het ritme van de maat. Ja, dat is wat ze noemen. Een echte soldaat. Maar ik wil wel eens schieten in het ritme van de drum. Zo waaronder per minuut haalt geen enkele gun. Ja, ik wil wel eens schieten in het buitenland. Hoe ben ik in godsnaam beide van Vare land. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. Ja, en zo maakt u kennis met les Croissant terrible. En dat dankzij stadsocioloog en politico politicoloog Marijn Oudenamse. Hij is de laatste in een reeks van zeven gasten hier in Casa Luna... waarmee we in de aanloop naar de verkiezingen praten... over het Nederland van de toekomst. Meer informatie vindt u trouwens op onze Facebookpagina... waar we trouwens op dit moment 998 volgers hebben. En wie nou... Onze duizendste volger wordt. Voor die man of vrouw ligt echt een schitterend, en dat mag ik zeggen: een schitterend Casa Luna feestpakket klaar. Dus wie weet gaan we dat vannacht al uitdelen. Word dus uh, uh, in de komende anderhalf uur volger van Casa Luna op Facebook. En bent u de duizendste? U zult uh, echt blij verrast zijn met het pakket dat dan binnenkort bij u in de bus valt. Marijn, Marijn Aoud uh, en Amse. Uh, we hadden het net over, over uh, de, de manier waarop die do-democratie kan functioneren, maar ook over de bedreigingen die eh, daarbij horen. Eh, nou, noemde ik dat rapport al van, het, eh, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Vertrouwen mm -hmm. in Burgers. Nu onlangs ook weer een rapport verschenen van het Ministerie van eh, Binnenlandse Zaken, de creatieve samenleving en de overheid. In beide rapporten wordt nogal de loftrompet gestoken over die doe democratie En in de politiek werd, eh, ja, werd met name het rapport van de WRR, politi eh, politiek gezien, heel enthousiast ontvangen, met name... Door de CDA en door de VVD. Partijen die echt hameren op eigen verantwoordelijkheid. En die zagen natuurlijk ook hun streven naar een wat kleinere overheid. al uh, heel stilletjes gehonoreerd worden door dat rapport. Maar zo moet je het dus niet bekijken, zeg jij. Nou ja, dat is natuurlijk hun intentie. Maar uh, ik denk dus dat dat een perverse effecten zal geven. Pervers zelfs. Ja, nou ja, kijk, als, als jij uh, bijvoorbeeld. Uh, er uh, nou ja, is dat voorbeeld van, van een school uh, in, uh, in Groningen. De Pettenflat. Uh, er verscheen laatst een artikel over in de Vrij Nederland. Uh, de school heeft zo weinig budget... Uh, dat het uh, niet genoeg schoonmakers kan inhuren om de wc's schoon te houden. Dus op een gegeven moment heb je de ouders die dan uh, uh, zelf die wc's gaan schoonmaken. Of uh, geld inzamelen om uh, een extra schoonmaker in te huren. Uh, en... Als je dus... Dat is ook... Eigenlijk een vorm van doedemocratie dan in, in de visie van, van VVD en CDA. Maar wel een vorm van gedwongen doedemocratie. Ja, en in die zin is het niet democratisering. Want eigenlijk willen mensen niet een wc schoonmaken. Dat nee, is het is net zoiets zeg. als nu in Amsterdam-Noord. Ik las uh, in de Volkskrant een paar weken terug dat de afvalbakken daar worden weggehaald. Tenzij uh, de burger die afvalbakken uh, adopteert. En dan uh, zelf ervoor zorgt dat die af en toe leeggehaald worden. Anders worden ze weggehaald. Dat is ook een soort gedwongen doedemocratie. Ja, doet u het maar, anders uh, Doen wij het niet de... meer. Ja, anders worden de straten heel, heel erg vuil. Ja, ik denk dat het een vorm van chantage is die we eigenlijk niet zouden moeten pikken. Dus in, in die zin denk ik dat het uh, problematisch is uh, en perverse effect heeft. Want mensen worden gewoon boos. Ik bedoel, als ik, uh, als ik zijn ouder zou zijn over zijn school... Marja Bijsterveld die had het erover, die wilde meer ouderparticipatie Minister bij Onderwijs. De, ja. ja die, die, en, en nou ja, mensen reageerden gewoon ja, enigszins verontwaardigd. Van, het, het moet van onderop onder komen, je zei het al. Het moet niet opgedragen worden. Ja, maar je moet ook niet uh, zeg maar de kraan dichtdraaien... en dan uh, verwachten dat uh, de mensen zelfs het water komen aandragen. Uh, zo werkt het niet. En je kan ook natuurlijk niet tegelijkertijd zeggen van... nou, goh, wij willen dat mensen meer vrijwilligerswerk gaan doen... om uh, weggevallen publieke taken uh, te gaan opvangen... Uh, en tegelijkertijd zeggen, uh, mensen moeten weer meer werken. Ze moeten langer werken. Uh, uh, de mensen die part-time werken, die moeten ook langer werken. Dus ik bedoel, in, in die zin is het van, nou, mensen moeten ook de tijd hebben... om dat soort dingen te doen. Mm -hmm. En wat we nu horen is eigenlijk van... U, u moet werken, werken, werken. En dan ook nog eens in uw vrije tijd werken. Uh, dus dat is een, een, een heel vreemd... Uh, ik denk dat het inconsistent is en dat, dat het op een gegeven moment... Uh, problemen gaat creëren. Tegelijkertijd kan zo'n democratie wel degelijk bezuinigingen opleveren. Je noemde dat voorbeeld van dat uh, uh, buurthuis... in de Indische buurt in Amsterdam. Daar ging eerst zes ton, ton per jaar naartoe. Nu nog maar drie ton. Dus het kan uh, uh, bezuinigingen met zich meebrengen. Ja, maar ik denk dus dat het dat je tegelijkertijd met een dergelijk beleid... en dat zegt men ook in Engeland... Hè, als je het hebt over de, de big society waar dit allemaal op is gebaseerd... dus waar Cameron mee en kwam aanzetten toen hij uh, uh, zijn nieuwe regering vormde. Uh, dus heel erg dat idee van... Goh, uh, wij, wij geven het initiatief terug aan de samenleving... maar tegelijkertijd gaan wij echt met de bijl door, door de publieke voorzieningen. Um, ik denk dat dat een... Um, een ja, je, je zou eigenlijk een, een, iets anders moeten doen. Je zou eigenlijk moeten zeggen tegen mensen van... goh, uh, we gaan net zoals misschien met de Wassenaar akkoorden uh, weer een soort van arbeidstijdverkorting invoeren. Wat zijn de Wassenaar akkoorden uh, Ja, uit 1982, zeg maar, de beroemde akkoorden... waarin eigenlijk uh, aan de ene kant arbeidstijdverkorting werd uitgeruild... Uh, tegen, zeg maar, de uh, loon... Zeg maar ja, het drukken van de lonen, waardoor de Nederlandse exportpositie uh, beter werd. En dat werd dan het boldermodel genoemd uiteindelijk. Of het Hollandse Mirakel, uh, allemaal van dat soort kwalificaties. Uh, maar je zou eigenlijk uh, een vergelijkbaar ding nu moeten doen. Zorgen dat mensen meer tijd hebben om zelf dingen te organiseren. Uh, als je tegelijkertijd wil dat... dat uh, mensen meer blijven werken... Ja, dan kunnen mensen ook geen zorg dragen voor, voor uh, hun, hun bejaarde ouders of uh, voor hun, hun buurt. Of. Dus ik denk dat, uh, dat in die zin dat het niet met elkaar samen gaat. Maar wat zou de overheid dan moeten doen? Om die initiatieven die van onderop ontstaan, om die te stimuleren? Nou, ik denk dat de overheid zelf een, een uh, meer zeg maar, faciliterende rol... in plaats van een regisserende rol moet gaan spelen. Uh, dus ze moet niet verwachten dat ze zich compleet kan terugtrekken. Uh, en dat betekent dus dat je ook bezig bent... het is een beetje een soort van community organizing. Je moet ook echt uh, heel veel tijd en moeite insteken... om een soort van collectieve cultuur te laten groeien... Van zelforganisatie. En dat mensen zeg maar begrijpen hoe dat moet op een gegeven moment. Uh, en, en dat soort buurtcentra, et cetera, wat makkelijker kunnen runnen. En nou is een buurtcentrum nog één ding. Maar ik kan me voorstellen dat je bij het. Uh, uh, als goed burgers... Uh, opzetten van, van. ik noem maar wat. Een, een zorgcoöperatie of een woningcoöperatie of een energiebedrijfje. dat je daar wel heel veel specifieke kennis ook nog eens voor nodig hebt. Ja, ja dat is ook niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Maar uh, de vraag is natuurlijk, en ik denk dat is een veel bredere vraag... Van of, of er uh, hier en daar uh, een, een enkele organisatie wordt opgezet... is van wat, wat doen we met uh, die semi-zelfstandige publieke sector die we nu hebben? Zeg die vermarkt-publieke uh, uh, sector. Ja, die, die, en, en dus ik denk dat het heel erg interessant zou zijn... om juist daar een democratisering door te voeren. En juist daar te zeggen van, nou ja, goh... We hebben een woningcorporatie, bijvoorbeeld Meren die nu in, in, in Noord uh, de van een pekbuurt wil slopen terwijl de hele buurt tegen is. Nou ja, uh, en tegelijkertijd worden de vuilnispakken weggehaald. Uh, ik zeg maar, waarom is er niet meer controle van huurders op uh, een woningcorporatie? Want als. Maar waarom degene... zou een woningcorporatie dat toestaan? Nou, ik denk omdat uiteindelijk de overheid nog uh, de touwtjes in handen heeft om. Een woningcorporatie te kunnen dwingen om meer uh, klantvriendelijk in dit zin. of meer zeg maar zeggenschap te geven. Want zie je dat als een rol van de overheid? Om die marktsector, als het ware. die publieke marktsector, om het zo maar eens te noemen. om die meer te sturen, weer? Nou, ik denk zeker dat er meer gestuurd moet worden. Dus als je kijkt naar de schandalen rond Vestia. het aankopen uh, van een uh, groot stoomschip, bijvoorbeeld. Ja, Was dus dat Vestia? Nee, het Vestia was het uh, handel in derivaten. Dat was de, ja, dat. Was dat. Uh, volgens mij, het stoomschip, dat was... Het stoomschip Rotterdam, uh, Rotterdam was ook een woningcorporatie, toch? Uh, ja, dat was, ja. was dat woonbron. Woonbron, ja, ja, dat was woonbron. Nee, maar niet kwalijk. Haal het weer door elkaar. Ja. ja, maar goed, dus je ziet dat je dan allerlei kwalijke praktijken krijgt. Ook corporatiedirecteurs die hele dikke salarissen binnenhalen en in uh, hele dure auto's rondrijden. Uh, dus je, je kunt eigenlijk zeggen dat er een soort van falende uh, falend toezicht op dat soort organisaties is. Uh, en dat zij ook eigenlijk niet heel erg klantvriendelijk zijn. Ze zij hebben feitelijk een monopoliepositie. Uh, dus er is geen marktwerking. Uh, die, die organisaties zijn eigenlijk, ik bedoel, die functioneren niet volgens een tucht van de markt. Dus je, je moet daar weer een democratische controle op invoeren. En ik denk dat dat in die zin, dat hele idee van een do-democratie kan wel degelijk veel wijder toepasbaar zijn om delen van de publieke sector... Uh, waar vroeger veel meer betrokken wa betrokkenheid was vanuit het maatschappelijk middenveld... om uh, um dat weer terug te claimen. Dat je je echt weer betrokken voelt bij je woningcorporatie... of bij je uh, uh, landbouwcorporatie, of noem maar op. Of bij de school, of, of ja, dat, dat cliënten ook daadwerkelijk iets te zeggen hebben in de zorg. En daar mag uh, de overheid wat jou betreft sturend gaan optreden. Meer sturend dan nu gebeurt. Nee, ze moet scheppend optreden in de zin... Dat Zorg te dragen dat mensen kunnen participeren. Dat er een vorm van democratische controle is. Ja, dus dat, we, ja. nou, we denken altijd dat democratie puur en alleen uh, van toepassing is op Den Haag. Uh, maar er is ook een mate van democratie natuurlijk in, in het uh, maatschappelijk middenveld. Uh, in zeg maar semi-markt, uh, semi-publieke organisaties. Uh, en dat hebben we heel erg verwaarloosd, waardoor mensen zich eigenlijk vervreemd zijn gaan voelen van dat type organisatie. Ja, democratie is dus meer dan alleen maar eens in, in principe eens in de vier jaar naar het stemhokje gaan. Uh, democratie hoort ook bij het dagelijks leven. En in die zin is het heel erg cynisch eigenlijk als je eraan kijkt, want je ziet dus dat uh, de democratie in Den Haag in, in verre mate nu ondergeschikt wordt gemaakt aan decreten die uit Europa komen. Uh, uh, en dus je ziet eigenlijk een soort van reductie uh, van de democratie binnen een bepaald maatwerk. We moeten die diep 3% halen, et cetera. Uh, en... Die, die verschraling van de democratie wordt dan opgevangen... doordat mensen uh, zelf hun afvalbak mogen gaan beheren. En dat heet dan do-democratie, met een groot uitroepteken. Maar dat is niet de do-democratie die jij voorstaat? Nee, ik denk van, goh, uh, ga dan voor daadwerkelijke de democratisering... en voer dat dan veel breder in. En uh, ik denk van, daar, daar zit zeg maar de onvrede die, uh, die mensen hebben. En die uh, daadwerkelijke do-democratie... kan die bijvoorbeeld ook het populisme tegengaan? Jij bent bezig met promotieonderzoek naar het populisme in Tilburg, aan de universiteit. Universiteit daar. Kan uh, de invoering van die vorm van doedemocratie democratie populisme terugdringen, denk je? Nou, als je teruggaat naar Fortuyn en zijn oproep van: goh, uh, we geven de, de publieke sector weer terug aan de burger, uh, de overheid moet weer luisteren naar de burger, uh, dan denk ik dat wat we altijd hebben onderschat, de, natuurlijk was daar uh, de islam, he, de, de achterlijke religie en uh, dus fortuin zijn positie ten opzichte van buitenlanders... die, die meespelen in het stemgedrag. Dat, dat is ook aangetoond door verschillende onderzoeken. Maar ik denk dat er ook een, een soort van verlangen naar democratisering in speelt. Uh, wat ook een, een grote rol speelt in zijn succes. Uh, en ik denk dat je dat ook bij Wilders ziet. zeg maar, de, de, de Telkens keer gaan tegen de elite. Uh, tegen de elite in Hilversum natuurlijk ook. Um, daar, daar spreekt toch een bepaald verlangen in... naar uh, meer egalitaire verhouding, meer zeggenschap. Uh, en als je die zeggenschap daad, daadwerkelijk verschaft... dan denk ik dat mensen ook in, in die zin uh, tevredener zijn. Marijn, tenslotte, wij vragen alle gasten in deze dagen voor de verkiezingen om uh, een stemadvies. Een stemadvies op twee of drie partijen waarvan zij denken dat ze het dichtst bij uh, de idealen komen die geschetst zijn in het gesprek. Ik ga jou dat nu ten slotte ook vragen. Uh, op wie zou jij uh, stemmen als jij dit een belangrijke ontwikkeling vindt? Als ik dit een belangrijke ontwikkeling vind? Nou kijk, dan als je... Ja, en dan zou ik, als ik dit een belangrijke ontwikkeling zou, zou vinden... dan zou ik ergens tussen, de, tussen GroenLinks en de SP instemmen. Ergens uh, tussen GroenLinks en de SP in, en waar ben je dan? Ja, dan, dan zeg maar, maar, GroenLinks is voor mij vrij ongeloofwaardig geworden de laatste tijd. Maar zij zijn heel erg met dit thema bezig. Dus GroenLinks of de SP? Ja. Dat is het stemadvies van socioloog en politicoloog... Marijn Ouden en Amsten. Dank je wel dat je hier wilde zijn in Casaluna. En zo dadelijk na ene ga ik graag met u verder praten... over die do-democratie. Want misschien bent u ook wel betrokken bij zo'n burgerinitiatief. Houdt u de plaatselijke bibliotheek draaiende? Werkt u als vrijwilliger in het buurthuis? Of heeft u misschien wel een eigen woningbouwcoöperatie helpen opzetten? U kunt bellen 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. En twitteren kan met hashtag Casaluna. Nu een nieuwe aflevering van onze hoorspelreeks Het Bureau. En wat ons betreft graag tot straks na 1 uur.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 Hoe doet u het nou maar om ons een plezier te doen? Oh, vooruit dan maar. Zullen wij dan maar niet even weggaan? Ben je mal blijf u hier toch hier Ze Nu nog sloffen. U lijkt wel een ja. provo. Misschien bent u wel een provo. En dan nou moet u proberen recht overeind te gaan staan. En die halen. Zo, recht overeind. Nog wat? Prachtig.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 Is dus het lekker? Dit is lekker. <coughs> Nog één slok? Nee! Weg, ik heb genoeg. Hop, oké. weer een dag om. En niet de leukste dag? Nee. Hoe voel je je nu? Bedonderd. Hoe bedonderd? Moe.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 1975.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 Ik dacht dat je misschien bij de koffie zou zitten. Balk is vandaag 50 geworden. En dan heb ik een Abraham voor hem gekocht. Maar Haan is er niet. Zou jij hem willen aanbieden? Ik? Ja, wie moet het anders doen? Ik kan, kan Meijerink dat niet doen? Die is hier de oudste en die kent Balk het best. En nee, niet Meijerink. Die kan dat toch niet? Maar ik, ik kan het ook niet. Ik zal het Meijerink wel vragen. Waar heb je hem gekocht?